1970. Het beloofde een mooie voorjaarsdag te worden... maar ik was ontwaakt met een barstende koppijn... en zat er wat bij te komen op de rand van mijn bed. Ellie, mijn vrouw, was al eerder opgestaan... had de gordijnen opgeschoven... en zat voor de kaptafel. Je hebt die nachtmerrie weer gehad, hè? Ach. Nee, je hoeft me niks wijs te maken. Ik zie het aan je. Laat me maar. Maak er maar geen drukte over. Ik maak er geen drukte over, Max... Ik weet dat je die droom weer hebt gehad. En dat heeft je van streek gemaakt. Waarom wil je er niet over praten? Goed, ik heb vannacht weer hetzelfde gedroomd. Dat gebeurt ze nu en dan. Ik begrijp niet waarom je daar zo'n drama van moet maken. Om wat het jou doet. Ik herinner me de eerste keer dat het gebeurde. We waren pas getrouwd. Je droop van het zweet en je trilde over je hele lichaam. We hebben erover gepraat en toen voelde je je beter. Oh. Pas een hele tijd later gebeurde het weer. Toen konden we nog met elkaar praten. Nu sluit je mij gewoon buiten als er iets fout gaat. Hey, alsjeblieft. Vroeger kwam het maar heel zelden voor. Maar ik weet gewoon dat het nu regelmatig gebeurt. Je kunt me niet voor de gek houden, schat. Je wordt somber en jezelf gekeerd. Je snauwt mij en de kinderen af. Ach, je bent al dagenlang jezelf niet. Het spijt me. Ik, ik wil helemaal niet moeilijk doen. Het is maar iets tijdelijks. Misschien droom ik er maanden niet meer van. Max, schat, dat zeg je nu al jaren. Waarom ga je nou niet eens naar een dokter? Om te laten onderzoeken wat je dwars zit. Als jij droomt van de oorlog, dan betekent dat... dat je je op de een of andere manier zorgen maakt. Alsjeblieft, en... begin dan nou niet weer met dat psychiatrisch gedoe. Het heeft iets te maken met wat er in Berlijn met me is gebeurd... Ik heb dus geen half zachte therapeut nodig die me vertelt dat het komt... omdat mijn oma mijn teddybeer heeft afgenomen. Ik droom ervan dat ik word gebombardeerd en opgeblazen. Dat het verdomd ook zo, ras. Nee, neem niet kwalijk. Nou, ik, euh, ik moet nou voortmaken, want ik heb vanmorgen dat euh, interview. Goed, zoals je weet. Max, we wonen al 15 jaar in Parijs. Maar ik heb de indruk dat we de gelukkigste tijd achter de rug hebben. Waar heb je dat interview? In Hotel Grillon. Met die Duitse politicus Sigmund Walter. Oeh. Ik zal maar een paar aspirintjes nemen. Mijn geest moet wel helder zijn. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. Regie Hiro Muller. Vandaag deel 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Max Steiner, correspondent van de Newsworld. Ik zal een gesprek hebben met Herr heer Walter. Ja, ik weet ervan, heer Steiner. Ik ben mevrouw Walter. Komt u binnen. Dank u. Ik zal mijn man waarschuwen dat u er bent. Dank u. Bij de receptie gaven ze mij uw kamernummer. Ik heb de vijand genomen rechtstreeks naar u toe te ja, komen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaat u zitten. Dank u, dank u. Ik ben blij dat ik met u in mijn eigen taal kan praten. Oh, mijn Frans is afschuwelijk. Men zegt dat ik een heel sterk accent heb. Oh, niet erger dan het mijne. Het is geen makkelijke taal voor ons. Nee. nee. Hoe lang bent u al weg uit het vaderland? Vaderland? Uh, bijna 18 jaar. Ach. Kort nadat ik van de universiteit kwam, ben ik naar Engeland gegaan. Daar ben ik getrouwd. We hebben in Londen gewoond en nu hier in Parijs. Ja, ja. Mijn man leest al uw artikelen die in de West-Duitse pers verschijnen. Ja, nou, hij heeft er heel veel waardering voor. Lief, man. Ja. Herstijner is er. Ja, waarschijnlijk is dat de reden dat hij u als enige een interview wil toestaan. Doet me genoegen dat te horen. Ja. Ah, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Walter. Het spijt me dat ik eventjes de wachten. Ik moest een telefoontje beantwoorden. U heeft al kennis gemaakt met mijn vrouw, zie ik? Inderdaad. Mm. En dat maakte het wachten niet onaangenaam. Ik zal de heren maar alleen laten. Goed, schat. Ik waarschuw je wel als de heer Steiner weer vertrekt. Hè? Ja. Zo, wilt u koffie of misschien uh, liever iets sterkers? <laughs> nou, dan graag een uh, whisky soda. Goed. <laughs> ik doe met u mee. Walter bleek een charmante persoonlijkheid. We spraken eerst wat over algemeenheden. Maar na de tweede whisky werden mijn vragen directer gericht op de politiek die hij voorstond. Hereniging van de beide Duitslanden. Zegt u eens, heer Walter, welke rol zou u West-Duitsland... in de komende vijf jaar graag zien spelen in de EEG? Uh, ik zou niet zo ver vooruit willen zien. Binnen een jaar zou ik graag een toenadering willen zien... met de Oost-Duitse regering, terwijl we dan tegelijkertijd... onze banden met de EEG en de NATO zo strak mogelijk moeten houden. Uh, u denkt niet dat die doelen onverenigbaar zijn? Nee. Nee, ik geloof dat het de voornaamste taak van onze regering is goede relaties op te bouwen met onze mensen in het oosten. Ja. Wij moeten ons richten op polycentrisme, niet op tweepoligheid. Dat is de politiek die ik in Bombe pleit. En dat wilt u ook proberen tot stand te brengen... als u een post krijgt aangeboden bij Willy Brandt? Ja, ik heb heel wat steun in de monddag... Als Europa in de toekomst enige hoop op vrede wil hebben... dan moet ons land een soevereine staat worden... met al onze mensen binnen onze eigen grenzen. Als u zegt dat alle Duitsers... verenigd moeten worden binnen één Duitsland... dan zouden sommige mensen kunnen denken... aan het woord Lebensraum, heer Wouter. Ik ben geen nazi, Herr Steiner. Ik geloof dat iedere Duitser naar verlangt... om tot zijn land te behoren. Niet tot het communisme of de westerse democratie of welke ideologische periode dan ook... de invloed die Ulbricht op onze mensen achter de muur heeft gehad... zal worden er niet gedaan door dat verlangen weer eenvolk te zijn. Waarom denkt u dat Rusland of het Westen deze toenadering zou gedogen? Uh, door mijn contacten in hoge NATO-kringen weet ik... dat de hereniging door het Westen zou worden toegejuicht. Maar u zult ook Rusland moeten overtuigen. Mm -hmm. Is het werkelijk denkbaar dat de Sovjet-Unie zou toekijken... als de oostelijke gebieden aan haar zouden ontsnappen? Uh, denk eens aan... Uh... ...Hongarije toen de tijd, en uh, twee jaar geleden aan de uh, Tsjechoslowakije. Ja, ...zou hetgeen uh, u voorstelt niet leiden tot een uh, confrontatie met het Westen? Ja, als dat betekent dat we tegenover Rusland komen te staan... ...dan geloof ik dat het Westen sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Precies zoals Amerika dat deed met Cuba. En Rusland zal niet aan een kernoorlog beginnen met China in de rug. Nee, ik geloof dat het mogelijk is Duitsland te herenigen. En niet alleen de vrede te bewaren... ...maar ook de juiste balans met Europa en de vrije wereld te herstellen. Nou, dat kan een aardig citaat zijn voor het artikel dat u gaat schrijven. Hè? Nou, u maakt helemaal geen aantekeningen. Maar ongetwijfeld heeft u een opnameapparaat. Uh, ja, inderdaad. Maar ik heb gemerkt dat de mensen het soms afschrikt als ze dit kunnen zien. Wilt u dat dan nu afzetten? Waar u het ook heeft? Uh, natuurlijk, uh, zoals u wilt. Hm. Alsjeblieft, stop. Het is verbazingwekkend hoe klein ze die dingen kunnen maken. Wilt u dat ik het... Nee. nee, nee, nee, nee, dank u. Nee. Ondanks dat ik in de politiek zit. vind ik het niet prettig om mezelf te horen praten. Nee. Mag ik u nou eens een vraag stellen? Gaat u gaan? Wanneer bent u voor het laatst in Duitsland geweest? Dat is heel lang geleden. Uw vrouw vroeg mij hetzelfde. Ja, mijn vrouw denkt er net zo over als ik. Kijk, Duitsland heeft mannen met talent. En moet nodig. U zoveel voor uw land kunnen doen. Waarom komt u niet terug? Ja, ik woon nu hier. En voor zover ik weet ligt het niet in de bedoeling... dat ik ergens anders een aanstelling krijg. Als u weet. Ondernemelijk moet me haasten. Om half een zou mijn chauffeur voor het hotel staan. Ik heb om één uur een lunch ah, en Dat verkeer in Parijs nu, hè? We kunnen wel samen naar beneden. Hè? Eén ogenblik. Um, Mina, we gaan vertrekken. ja. Nou, dat was een korte, maar prettige kennismaking, heer Steiner. Misschien zien we elkaar nog eens... Dat zou mij bijzonder aangenaam zijn, mevrouw. We hebben een heel goed interview gehad. Ik hoop dat ik de heer Steiner er niet al te slecht indruk heb gegeven. Om drie ben ik terugschat. Dat straks. Zo, mag ik u voorgaan, heer Steiner? We Natuurlijk. kunnen met de lift naar Ah, daar staat mijn chauffeur. Dank u voor uw komst, Steiner. Denk nog eens na over wat ik gezegd heb. Ik heb veel contact in de Duitse journalistiek. Denk er eens over om terug te komen. Dat meen ik heel serieus. Wel, tot ziens, <tie> Wat? U bent getroffen, oh. Steiner. Luister <tie> <tie> <tie> goed. Janus. Na de aanslag moest ik met de politie mee naar het bureau... om een verklaring af te leggen. Ik had de moordenaars gezien. Twee mannen met donkere brillen... beide met donker kort haar. Beroepsmoordenaars. De politie hield het voorlopig op een politieke moord. Waarschijnlijk gepleegd door de Meinhof groep Omdat Walter een West-Duits politicus was... Laat in de middag werd me gezegd dat ik naar huis kon. Maar in plaats daarvan ging ik naar mijn kantoor, waar iedereen al weg was. Ik trok de telefoon uit de stop, zodat Ellie me niet kon bereiken met paniekige telefoontjes. Ik zette de recorder aan en draaide de band af met het interview van Walter. Eenmaal. Tweemaal. Het zag er allemaal heel simpel uit. Helemaal niet bij de mijnhoofd groep. Maar moordenaars van de rechtervleugel die geen ontspanning wilden met Oost-Duitsland. Of de KGB die dat ook niet wilde. De motieven stonden voor me op de band. Een voorstel waardoor Walter veel machtige vijanden zou krijgen. Maar bij nadere beschouwing niet meer dan een politiek ideaal. Geen voldoende bedreiging om hem in een Parijse straat te laten vermoorden met alle risico's van dien. Nee. Nee, Walter was om een andere reden gedood. En hij had dat geweten, had het ook gezegd, net voor die stierf. Janus. Janus. Het was 25 jaar geleden dat ik dat woord had gehoord. En de man die het toen had uitgesproken stond ook op het punt om te sterven. In de Führerbunker in Berlijn op 30 april 1945, toen Adolf Hitler zichzelf doodschoot en er een einde kwam in het Derde Rijk. Sinds 26 dagen was de stad gebombardeerd en door Russische achterdrie beschoten, die zich op nog geen 15 kilometer van de Brandenburger Poort had opgesteld. De val van de stad kon een kwestie van dagen zijn. Geen overgave, vechten tot de dood. Dat waren Hitlers orders. En de veteranen, de oude mannen... en de schooljongens van de Hitlerjugend... bereidden zich voor om Berlijn en de vuren tot de laatste man te verdedigen. Ik was toen 16 jaar... en als oudste commandant van een peloton... dat de positie moest kiezen in het district Pichelsdorf waar hevige gevechten met Russische troepen plaatsvonden. Mijn peloton had bevel gekregen naar de bunker te komen... voor de hoogste eer aan diegenen die op het punt stonden... voor het vaderland te sterven. Adolf Hitler zelf zou zijn kindsoldaten inspecteren. Hij zou hen aanspoeren de invaller tegen te houden. We wachten al sinds de dageraad en zaten ineengedoken... half slapend in groepjes, tumult van het bombardement gedempt... Doordat we onder de grond zaten Ik dacht na over wat er allemaal gebeurd was Mijn vader gedood tijdens een luchtaanval op Brest Mijn beide broers neergeschoten tijdens de strijd om Engeland Mijn moeder en grootmoeder woonden nog in de kelders van ons huis in de Albertstraatse, Ze hadden geweigerd weg te gaan Ik wist niet of ze nog in leven waren ik keek om me heen. Daar lag Otto Stulen, Veertien jaar, klein voor zijn leeftijd. Het geweer naast hem zag er belachelijk groot uit. Kinderen, dacht ik plotseling. En ik herinner me dat er een golf van verontwaardiging door me heen ging. Als Adolf Hitler hen zou zien zou u toch niet verwachten dat zij naar een sector zouden gaan... die een hel was van bombardementen en straatgevechten? Als hij van zijn mensen hield, zoals hij erondersteld werd te doen... zou u toch zeker niet willen dat een kind als stuurde door Russische kogels aan vladen werd geschoten? Naast me lag Albert Kramer, fanatieke nazi. Hij geloofde in de vuren op een manier waarop sommige mensen in God geloofden. Ik vraag me af hoe lang het toch zal duren voor we het zullen zien. Ik weet het niet. Ik praat wat zachter. Maak de anderen niet wakker. Ik kan als niet wachten. Ik kan als niet wachten om oog in oog met hem te staan. Ben jij dan niet opgewonden, Max? Het zal het mooiste moment van ons leven zijn. Ik moet er steeds aan denken wat ik zal antwoorden als hij iets tegen me zegt. Zeg, het lijkt alsof het jou niets kan schelen. Het is een beetje aan de hand. Wil je niet voor de vuren sterven? Nee. Als ik moet sterven, zal het voor Duitsland zijn. Jij is smerig zwijn, vuile verrader. Ik heb altijd gedacht dat jij niet te vertrouwen was. Ik zal je rapporteren, Britten. ik allemaal! Heil, Hitler! Heil, Hitler! Ik ben standaard in het vuur, Otto Helm. De vuur laat jullie groeten. Het spijt hem dat hij vandaag niet persoonlijk met jullie kan praten. Maar hij herinnert jullie aan jullie eed van trouw en jullie plicht aan hem en aan het vaderland. De Führer heeft gekozen bij zijn mensen te blijven... en zijn leven samen met ons te geven. Als wij de oorlog verloren hebben... dan komt dat door de verraders in Duitsland zelf. En een van die verraders is hier ontdekt... aan de zijde van de Führer. Het zal jullie voorrecht zijn... als leden van de Hitlerjugend... Als Duitse soldaten. Om die verrader te executeren. In naam van Adolf Hitler. En het rijk. Kaderleider. Jij gaat met mij mee. De verrader. Dat zwijn was een vriend waarop de Führer vertrouwde. Maar hij heeft hem verraden. De Führer heeft hem persoonlijk ter dood veroordeeld. En jullie vormen het vuurpeloton. Wat heeft hij gedaan? Dat weet alleen de Führer. Wij hebben zijn orders uitgevoerd en hem alleen een voorbehandeling gegeven. De Führer wil dat hij geëxecuteerd wordt en dat jullie het volwet voltrekken. De toekomst van Duitsland hangt af van de kinderen. Dat waren zijn woorden. En laat ze zien wat er met verraders gebeurt. Hij is gevonden. Ja. En als hij niet rechtop kan staan... dan zullen wij hem in een stoel neerschieten. Nu schiet op, ga terug naar je afdeling. Oberst Frink zal jullie naar boven brengen en jullie de plaats aanwijzen. Over een paar minuten wordt hij naar boven gebracht. Ik liep kokhalzend terug naar mijn groep. De aanblik van die gemachtelde man was afgrijselijk geweest. Oberst Frink had inmiddels een vuurpeloton geformeerd. En wij werden naar boven en naar buiten gebracht. Standaartenvuur en een SS-soldaat sleepten het slachtoffer tussen zich in en bonden hem vast aan een stoel. Jij, kaderleider, hier komen! Je weet wat je moet doen? Nou, zeg op. Nee. Jij geeft het bevel. Leg aan. Vuur. En als hij nog leeft, dan schiet je hem een kogel door zijn kop. Ik stond nu vlak bij de man in de stoel. Hij was bij bewustzijn. Zijn ogen waren open. Een ogenblik keken wij elkaar aan... En toen opende hij zijn bebloede lippen en zei rechtstreeks tegen mij... Janus, probeer Janus te vinden. De standaard vuur sloeg hem op zijn bloedende mond. Ik probeerde hem tegen te houden, Ik kreeg een harde slag tegen mijn hoofd en viel op de grond. Ik voelde nog hoe hij mij in mijn ribben trapte. Wat er verder gebeurde voltrok zich voor mijn ogen als een wazige film. Ik hoorde de dus schoten knallen van het vuurplaton. Ik zag dat de man in de stoel naar voren zakte. En dat Alfred Kramer met de revolver in de hand naar hem toe liep en de trekker overhaalde. En toen. niets meer. Waar ben ik? In de bunker. Ik vond je buiten liggen. Ik dacht dat je een genaatsscherf had gekregen. Ben jij niet een van Hitlerjugends die naar Piekelsdurf zijn gegaan? Ja. Ze hebben die man doodgeschoten. Ja, zelfs een verdiende loon wel geweest zijn. En wie je kameraden heeft hem het genadeschot gegeven? Standartenführer heeft me tegen de grond geslagen. Wees blij dat je buiten westen bent geraakt. Dat je niet in Piekelsdorf terecht bent gekomen. je reinste zelf moeit peloton... Nou, uh, kan je weer lopen, denk je? Denk het wel? Beetje duizelig. Ik ben schuif voor Franken. Kun je naar beneden brengen bij Ilse. Die werkt in de keuken. Zij zal velen voor je zorgen. Weet voorzichtig op de trappen naar beneden. Kijk jij eens even naar die jongen. Geef me wat te drinken. Je hebt hier nog wel wat staan. Wat is er, jongen? Ben je gewond? Nee. Wat, wat, wat is er aan de hand? Waarom is iedereen hier zo... Die andere kamer beneden was vol mensen. Toen ik al langs liep, zag ik dat er een paar huilde. Is, is de oorlog voorbij? Hebben we ons overgegeven? Zeg dat woord niet. Hier. Glas wijn. Kom Dank. met je mee. Zeg dat woord niet. Niet totdat we zeker weten dat hij dood is. Huh? Je bent zeker via de bunker van de Vuren naar boven gekomen. Heb je iets gezien? Uh, ze maakten de gang vrij. sloten alle buitendeuren. En ik geloof dat ik een dode heb zien liggen. In een deken gewikkeld. Maar ze sloegen de deur dicht. Gisteravond heeft hij van ons allemaal afscheid genomen. Kom kwam ons een hand geven. Wist u wat dat betekende? Het was om drie uur in de morgen. Ik wist toen dat het afgelopen was. Je, jij begrijpt me niet, hè? Weet je niet waar ik het over heb? De vuurder is dood. Wat? Ja. Als alles op die manier afsluiten en je hebt een lichaam gezien... ...die kamers zijn hun privévertrekken Van hem en Brown. Het is hierheen gekomen om samen met hem te sterven. <tus> en hier... Denk drink nog wat. Het is afgelopen. Nu kunnen we vrede sluiten. Nou, nog overlevende zijn. Maar, maar wat doe jij hier eigenlijk? In onze staf zit helemaal geen Hitlerjugend. Ons kader moest gisteravond hier komen. We dachten dat we de vuren zouden zien... ...voor we naar Pichelsdorf gingen. Maar het kwam niet. En vanmorgen... ...moest er een man doodgeschoten worden. En... Dat hebben we dus gehoord. Iemand zei dat die was gesnapt met de diamanten van Eve Brown... klaar om er vandoor te gaan. Zeg, waar woon je? Mijn moeder woont in de Albrechtstrasse. Ik, ik wil naar dat toe om te kijken of alles goed met haar is, maar... Hoe, hoe, hoe kom ik hier uit? Blijf maar bij mij in de buurt. Nu de Vuren dood is is er geen enkele reden meer om hier nog te blijven... en door de Russen gegrepen te worden. Charles Vuren Frank is een vriend van mij. De Russen schieten alle SS's neer die ze te pakken krijgen. Jozef is niet van plan om zich te laten pakken. Een paar van ons willen proberen om er vandoor te gaan. Ik zal hem vragen of jij met ons mee mag. Maar dan moeten we natuurlijk wel andere kleren voor je hebben. Tegen vijf uur die avond kropen wij naar buiten. Ilse, Franke en nog een paar anderen. Zonder toen te weten wat het betekende... zagen wij twee zwarte rookkolommen opstijgen uit de tuin van de kanselarij... Ze kwamen van het benzinevuur dat zorgde voor een vikingbegrafenis... voor Duitslands vuur en zijn minnares, Eva Braun. Als jong journalist had ik wel geschreven over mijn vlucht uit de ten dode gedoende stad... over de bombardementen en de gevechten... over de dood van moeder en grootmoeder en mijn arrestatie door de Amerikanen... Maar ik had nooit met een enkel woord gerept over de gebeurtenissen in de bunker. Maar wat die ter dood veroordeelde man ook had geweten... en tegen mij had proberen te zeggen... Sigmund Walter had dat ook geweten. Ik wist nu precies wat ik moest doen. Walter, u spreekt met Max Steiner. Neemt u me niet kwalijk dat ik u nu op dit moment stoer? Ik had de receptie nog zo verzocht, geen gesprekken door te nee, geven. Dat kan ik begrijpen, maar ik heb u iets te vragen dat van groot belang kan zijn. Gelooft u mij, het heeft niets met mijn krant te maken? Wat is er dan van zo groot belang? Uw man heeft iets gezegd, voor hij stierf. Ik heb dat niet aan de politie verteld, maar ik zou er graag met u over willen praten... Wilt u mij ontvangen? Ja. Ja, natuurlijk wil ik u ontvangen. Mijn oudste kinderen zijn hier. Er moet vanmorgen nog van alles en nog wat geregeld worden. Ach, ik zie liever geen journalist eigenlijk. Heel begrijpelijk, heel begrijpelijk. Maar, uh, uh, uh, wat kunnen we het beste afspreken? Ik zal ervoor zorgen dat ik rond lunchtijd alleen ben. Komt u dan uh, even na ene naar mijn hotel. Dank u mevrouw Walter. Wilt u iets drinken? Nee, nee, dank u, dank u, dank u. U, uh, U hebt mij iets te zeggen over mijn man. Ja. Uh, rookt u? Ja, graag. Usteliefd. Merci. Vertelt u het mij, alsjeblieft. Ik... Uh was bij uw man toen hij stierf. Ik hield hem vast. Hij zei toen hem voort... en dat zei hij niet toevallig. Hij wilde dat ik het zou horen. Janus. Was dat alles? Zei hij verder niets? Nee, onmiddellijk daarna stierf hij. Wat bedoelde hij daarmee, vrouw Walter? Ik weet het niet. Janus was een Romeinse god. Nee, nee, zeg maar niet. U hebt er nooit over horen praten? Nee, nee, nooit. Kan ik nog van uh, gedachten veranderen? Toch iets te drinken krijgen? Oh, natuurlijk, natuurlijk. Ik zal een whisky voor ons inzetten. Nee, nee, nee, nee blijft u zitten. Laat mij dat doen. U... Uh... Uh... Ik toonde zich totaal niet verrast toen ik dat zei, Janus. Alsjeblieft. Dank. Uw man werd vermoord. En de reden was Janus. Dat was het wat hij mij probeerde te zeggen. Als u de mensen wilt vinden die hem vermoord hebben... dan zult u mij moeten vertellen wat Janus betekent... Voor u antwoord geeft, zou ik u graag nog iets willen vertellen. Het is niet de eerste keer dat ik dat woord door een stervende man heb horen zeggen. Voor wie werkt u? Waarom zou ik voor iemand moeten werken? Alsjeblieft, vrouw Walter, spreekt u de waarheid. Wie is Janus? Een Romeinse god met twee gezichten, dat is alles wat ik weet. Het is ergens een code voor. Zikmund huh? dus probeer erachter te komen wat het betekende. Wanneer hebt u het voor het eerst gehoord? In 45. Toen zei het me niets. Dat was alleen een onderdeel van de nachtmerrie. Maar later is het een echte nachtmerrie geworden. Iets in mij wil het niet laten rusten. Dan wordt uw man doodgeschoten... Nu, in deze tijd... U vroeg mij voor wie ik werk. Ik werk enkel en alleen voor mezelf. Ik wil weten wie of wat Janus is. Dat een man als Sigmund Falter kan doden. En die andere man, over wie u het had, die heeft het ook gezegd? Ja, maar, Dat het is een lang verhaal. Misschien later wel eens zal vertellen. Maar als die man heeft geweten wat het betekende... dan heeft Zichtmoed Wouter het ook geweten. Laat u mij iets vragen. Hm. Wilt u de moordenaars van uw man vinden? Ik wil... Al, ach, daar heb ik alles voor over. Hoe, hoe kunt u dat vragen? Omdat ik daar zeker van wil zijn. Misschien... Wilt u het liever aan de politie overlaten? Of, of, of Misschien bent u bang voor uzelf of, of, of voor uw kinderen? Kijk, ik kijk er nog maar vanaf de buitenkant tegenaan. U, u zou wel eens heel wat meer kunnen weten... dan u mij wilt vertellen. Maar ik ben van plan erachter te komen wat dit betekent. En ik vraag u mij daarbij te helpen. Sigmund... Siegmund was een ouderwetsman. Hij hield van zijn land. Het is bij een bepaald soort Duitsers lange tijd mode geweest... om hun ras en geschiedenis te verlogen. Het, alsof dat kon uitwissen wat er in de oorlog is gebeurd. Dat kan niet. En Siegmund wist dat. Ja. Ja. Ik zal u helpen om erachter te komen wat Janus betekent. Niet alleen om de mannen te vinden die hem hebben gedood. Maar ook om zijn werk voor Duitsland voor te zetten... Janus staat in verband met dat werk? Ja. U zult ervoor naar Duitsland moeten komen. Ja, ja dat, dat was ik al van plan. Eén ding. Wij zullen elkaar moeten vertrouwen. U zult mij alles moeten vertellen wat uw man wist. Dat beloof ik u. Vanmiddag vlieg ik naar huis. Ik zal het archief van mijn man doornemen en alles voor u klaarleggen. Wanneer wilt u komen? Wanneer is de begrafenis van uw man? Overmorgen in Hamburg, daar wonen we. Ik, uh, ik vind het heel erg wat er gebeurd is, mevrouw Walter. Hij heeft een mooi leven gehad. Veel mensen hielden van hem. Ja, bel me op als u aangekomen bent. Dan haal ik u af van het vliegveld. Ik ging terug naar mijn kantoor en schreef het artikel af aan ik s'nachts was begonnen. Ik gaf het aan hoofdredacteur Jacques en wachtte tot hij het had gelezen. Uitstekend, Max. Dit wordt het hoofdartikel en op de omslag komt zijn foto. Blij dat u het goed vindt, maar dit is alleen het topje van de ijsberg. Ik wil graag een grondig onderzoek instellen naar deze moord. Waarom? Wat heb je achtergehouden? Iets waardoor zijn moordenaars achter mij aan zouden kunnen gaan. Maar zij weten niet zeker dat ik iets weet. Ja, maar John. Nee, nu niet. Ik wil niet gestoord worden. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou, luister. Ik vraag u om blanche wat betreft uh, onkosten, tijd enzovoort. Als het me lukt uit te vinden waar ik naar zoek... dan krijgt u een geweldig verhaal. Als het me niet lukt... kunt u me eruit trappen of... Uh... De begrafeniskosten betalen. Oh, goed, Max, ik vertrouw op je. Ga je gang. Maar wees voorzichtig, hè. Oh, dat zal ik zeker. Ik uh, moet naar Duitsland. Ik wil graag geld op kunnen nemen bij de Duitse bank in bon. Om te beginnen zo'n uh, 25.000 mark. Ik zal ervoor zorgen. Het zou me helpen als ik wist waarna jij op zoek bent. Wist ik dat zelf, maar. Dank dat je er bent. Ik heb zo vreselijk in ongerustheid gezeten. Heeft de politie je dan niet gebeld dat met mij alles goed was? Ja, dat wel. Maar toch, waar ben je al die tijd geweest? Je weet wat er gebeurd is. Ik moest mee naar het bureau. Daar heb ik alles moeten vertellen. Pas laat in de middag mocht ik weer vertrekken. Ja, maar je bent de hele nacht niet thuis ja, geweest. Ik ben eerst naar kantoor gegaan. Gerre wilde dat ik heet van de naald een artikel zou schrijven over de moord... Ik ben er tot diep in de nacht mee bezig geweest... maar ik was zo moe dat ik uh, achter mijn bureau in slaap ben gevallen. Vanmorgen om tien uur heb ik je kantoor maar gebeld. Je secretaresse zei dat je was weggeroepen... maar dat alles met je in orde was. En dat je na de lunch thuis zou komen. Nou, dan ben ik dan? Ja, gelukkig wel. Oh, Max. Toch heeft die geschiedenis me zo angstig gemaakt. Waarom? Wat, wat bedoel je? Nou, vanmorgen werd er gebeld... Ik deed open. Er stond een man voor de deur die jou wilde spreken. Mijn naam is Durand, madame Steiner. En ik ben van de Sûreté. Ik zou graag uw man even spreken. Mijn man is er jammer genoeg niet. Ik heb een boodschap gekregen dat hij vanmiddag thuis komt. Hebt u enig idee waar ik hem zou kunnen vinden, madame? Nee, het spijt me. Zijn secretaresse zei dat hij was weggeroepen. Dat is alles wat ik weet. Uw man mag van geluk spreken dat hij gisteren ook niet werd gedood. Ik had hem graag even gesproken, maar misschien kunt u mij helpen. Nou? Wat heeft hij u precies verteld over de moord? Ja... Ik... Alles. Zelfs het kleinste detail, madame Steiner. Zou ons kunnen helpen de moordenaars te vinden. Ja, hij heeft mij niets verteld. Ik heb hem nog niet gezien of gesproken sinds het is gebeurd. Uh, gisteren was hij bij de politie om een verklaring af te leggen. Ja, ik veronderstel dat hij daar vanmorgen weer is. Of misschien bij de inlichtingendiensten en die geloven niet in samenwerking met ons... Het spijt me dat ik u heb lastiggevallen, madame. Nou, kan hij u opbellen als hij terugkomt? Nee, dank u. We zullen nog wel contact met hem opnemen. Goedemorgen, madame Steiner. Goedemorgen. O oh, ja, heeft iemand anders nog geprobeerd hem te spreken te krijgen? Hebt u nog telefoontjes gehad? Nee, alleen van vrienden. Die wilden weten of alles goed met hem was. Nee, niets officieels. Waarom wilt u dat weten? Uw man was getuige, madame. Hij heeft de moordenaars gezien. Ik zou hem dringend willen aanraden Parijs te verlaten en ergens anders heen te gaan. En het zou verstandig zijn als u en de kinderen met hem meegingen. Dank u, mevrouw Steyn. Waarom zou de sûreté iemand hierheen sturen? En waarom als iemand samen jij en de kinderen in gevaar zijn? Omdat jij die moordenaars hebt gezien. Oh, hij heeft me doodsbang gemaakt. Hij suggereerde dat de mannen die Walter hebben vermoord... nu ook achter jou aan kunnen zitten. We moeten hier vandaan, Max. Wacht eens even, wacht eens even. Hier klopt iets niet. Gisteren ben ik uren bij de sureté geweest. En niemand heeft ook maar iets gezegd over enig gevaar. Die vent noemde zich Durand, zei jij? Ja, ja, Durand. Dan zal ik nu inspecteur Renier bellen. Nu moet ik meer van weten. Hallo? Steiner. Inspecteur Renier, alstublieft. Ellie, daar klopt iets niet met die Durand. Wat ik je zeg. Ja? Inspecteur? Met Max Steiner. Precies, ja. Hebt u vanmorgen een van uw mensen naar mijn vrouw toegestuurd? Hm? Hij zei Durand. Ja, Durand. Ja, juist. Ja, ja. ja, net wat ik al dacht. Nee, nu liever niet... Uh... Ik zal u daar later wel over bellen. Uh, uh, bedankt, uh, inspecteur. Renier is belast met de zaak Walter. Hij zegt niemand gestuurd te hebben. En bovendien heeft hij geen Durand in zijn dienst. Maar, maar als het dan niemand van de sûreté was, wie was het dan wel? Ach, misschien een of andere gek die je bang wilde maken. Nee, dat geloof je zelf niet. Dat zeg je alleen maar om mij gerust te stellen. Ik vind het nu nog veel angstiger. Misschien was het wel een van die moordenaars. Nou, nou, oh, Max, Max, ik ben echt bang. We moeten hier vandaan. Max, ik heb het eerste vliegtuig geboekt dat morgenochtend naar Londen vertrekt. Ik neem niet het risico de kinderen hier te laten. Ach, ik, dat... ik geloof dat je de zaak veel erger ziet dan die werkelijkheid is. Nee, Max. Maar misschien is het inderdaad beter dat jij en de kinderen een tijdje uit Parijs weggaan. Maar jij gaat met ons mee. Jij blijft niet hier. Als er gevaar is, dan moeten we bij elkaar blijven, Max. Ik blijf niet in Parijs. Zara heeft me opdracht gegeven... waarvoor ik weg moet. Het zal een week of drie duren, misschien een maand. Waar ga je in Londen logeren bij Angela? Ja, ja. Max, waar moet je voor die opdracht naartoe? Duitsland. De moord op... Siegmund Walter, ga je daarom naar Duitsland? Ja. Ik wil het hoe en waarom van deze zaak weten. Het zal me helpen als ik weet... dat jij en de kinderen veilig in Londen zitten. Bij Angela en Tim. En als er iets met jou gebeurt... dan moeten Angela en Tim zeker voor ons zorgen. Ach, er zal toch niks met mij gebeuren. Trouwens, ik ben uitstekend verzekerd. Ach, Sorry. Sorry, Ellie. Dat had ik niet moeten zeggen. Proberen probeer dat te begrijpen, Willi. Dit is enorm belangrijk voor me. Ik moet erachter zien te komen waarom Walter werd vermoord. Niet voor die verdomde Newsworld, maar voor mezelf. Voor mijn eigen gemoedsrust. Ik begrijp één ding. De kinderen en ik komen op de tweede plaats. Ik heb dat al een hele tijd geaccepteerd en het voor de kinderen zo gelaten. Maar nu worden we bedreigd door, door wat dan ook... Dankzij jou en je verdomde baan. En jij hebt het lef mij te zeggen dat je niet meegaat om je gezin te beschermen. In plaats daarvan ga je naar Duitsland... en laat anderen jouw verantwoordelijkheid op zich nemen. Goed, Max. Ga jij maar voor detective spelen. Dan zal ik wel een reden bedenken voor Pieter en Francine... waarom hun vader hen in de steek heeft gelaten. Ze zullen vast erg blij zijn dat je zo goed verzekerd bent. U hebt geluisterd naar het eerste deel van het Janus-syndroom. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. De rolverdeling, Max Steiner, Edmond Klassen. Ellie Steiner, Paula Major. Minna Walter, Henny Orry. Albert Kramer, Kees Broos. Standaardenfuhrer Otto Helm, Ad van Kempen. Schaaffuhrer Jozef Franke, Hans Hoekman. Ilse, Truus Dekker. Hoofdredacteur Jarre Joop van der Donk, Durand Kees van Ooyen en Ziekmoend Walter Hans Veerman. Technische realisatie Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie had Hero Muller.